Mijn naam is Niels de Zwarte van het bureau Stadsnatuur en we zijn hier in het Kralinkse Bos. En we gaan vanavond even kijken of we vleermuizen gaan horen. We zijn expres een beetje vroeg nu. Het is nu net over acht en de zon gaat over een half uurtje onder. Een soort die we nu eerst even proberen te luisteren is de rosse vleermuis. Die wordt ook wel vroegvlieger genoemd. Omdat die voor zonsondergang al uitvliegt. En aan de overkant van de Kralingse Plas, waar we nu al bijna bij staan, er zijn een aantal bomen met kolonies. Ik weet niet of ze daar nu al in zitten, maar vaak vliegen ze er overheen en dan kun je ze goed horen. Is Rotterdam een beetje een natuurstad? Klinkt niet zo. Nee, nou ja, Rotterdam is wel echt een werkstad. Maar waar wij ons heel erg op richten zijn de soorten die gebruik maken van de stad. Ratten. Ratten. <laughs> maar ook vleermuizen. Hartstikke mooie en nuttige dieren die heel veel gebouwen gebruiken. Maar ook parken, zoals het Kralinkse Bos hier. Wat ik ik heb je ah, bij? Je hoort de schelpjes uh, waar we nu opstaan, uh, op staan. Dit pad hoor je al goed op de ultrasonen detector. Uh, veel mensen noemen het ook beddetector. En uh, daarmee stem je de frequentie af. En hij verlaagt het eigenlijk tot het uh, voor ons hoorbare deel. Wel een heel mager geluidje. Die rossen vallen maar even tegen nu ondertrouwbare beest. Heeft Rotterdam vleermuizenbeleid? Uh, nee, het nee, is geen vleermuizenbeleid op. Nee. Je zou... Kijk, er ligt nog even een konijntje weg hier. Nee, net als elke stad moet je je houden aan de Europese en de Nederlandse wetgeving. Vleermuizen zijn namelijk allemaal streng beschermd. Alle vleermuizen die we hebben in Nederland. En dat betekent dat je met bijvoorbeeld het slopen van gebouwen, dus onderzoek moet doen, of daar geen vleermuisverblijf in zit. En dan gaat het niet alleen om of die op dat moment erin zit, maar zo'n plek is jaar rond beschermd. Dus dat betekent die kraamverblijven die nu nog niet bezet zijn, dat die toch al die bescherming hebben. En dat betekent dus dat je een aantal keren in een jaar langs moet gaan om dat bij sloopplannen vast te stellen. Dus hij zal niet geliefd bij projectontwikkelaars zijn? Nee, dat klopt. Ik krijg dat klopt. Je verwijt heel vaak van projectontwikkelaars. Van ja, dat levert allerlei vertraging op. Maar er wordt vaak inderdaad over dat soort natuurwaarden in de stad uh, negatief uh, gepraat. Terwijl als je erover nadenkt, wil iedereen dat er biodiversiteit is. Nou, dit is je kans. Je kunt ook gewoon uh, een stad zo bouwen, dat al die dieren er wel een plek hebben. En als we toch nog één keer naar ons donkere stukje teruglopen, dat uh, is onze laatste kans. Ja, hier komt ze, vooral de gewone dwergvleemhuis kom je echt overal tegen. Het gebeurde vorig jaar dat ik op Rotterdam-Zuid... Een kolonie stond te tellen en ze kwamen achter elkaar uitvliegen en er stonden allerlei mensen om me heen. het was natuurlijk in de zomer en uh, lekker weer. Tot op laatste iemand zei van ver dat is mijn huis. En die zaten dus al jaren, die groep. Ja, hebben ze gewoon nog nooit gezien, ze hebben ook geen last van gehad. Ja, dan uh, sta je op, uh, met een groep buiten even er wat over te vertellen en dan uh, vinden ze het toch ook alweer erg leuk. Nou, Ik wil even een vleermaarsgeluid te hebben. Ik weet niet of je even een bellen? <laughs> Oh, kijk. Nee. Dan heb je geval... het weg meisje. En we staan hier nog een beetje in het... aan de lichte kant hier bij de lantaarnpalen. Die oh, ging niet over ons hoofd heen. Als dus even naar de lucht blijven kijken dan... ja, ja, hier. Ja, gaat het ja. Ze durven het aan. Hè. In de stad hebben ze gewoon een rol in het. Uh het opeten van insecten, dus dat scheelt heel veel bestrijdingsmiddelen. Ik heb voor de kraling wel eens zitten berekenen dat je nu per week ongeveer 5 kilo gestampte muggen. Dan moet je dus even uitnagen hoeveel dat er zijn. Per vleermuis of alle vleermuizen? Nee, alle vleermuizen in het Kralingse bos. Muggen, ja. Ongeveer 5 kilo muggensoep die je per week even opeten. Oei, oei, ja. <laughs>